Dan net wel met het NOS journaal. De politie heeft twee mensen aangehouden in het Noord-Hollandse duingebied waar twee branden woeden. Een van hen had een brandbare vloeistof bij zich. In de duinen bij Schorl en bij Sint Maartenzee worden grote zwarte rookwolken gezien. Het vuur bij Schorl lijkt het grootst. Daar staat ongeveer een vierkante kilometer in brand. Brandweerkorpsen uit de hele provincie zijn uitgerukt om het vuur te blussen. Het gaat moeilijk omdat het hard waait en het erg droog is. In de buurt van de brand in Sint Maarten Zee ligt een camping, maar die hoeft niet te worden ontruimd. Wel moesten mensen het strand verlaten. Ook bij Egmond aan Zee heeft brand gewoed. De brandweer heeft die duinbrand inmiddels kunnen blussen.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 Je hebt dat nooit eens af. Het was de stem van een van ons die jou in zich had. De stem van iemand als hij onzichtbaar. the stuff.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 Oké, okay, en is dat de gids van de, ik noem maar even de cliënt, of mm -hmm. de gids van jezelf? De gidsen van de cliënt, daar, daar maak ik uh, contact mee, die nodig ik ook uit van tevoren om uh, mee te komen. En als er informatie door moet komen, dat ze dat uh, aan mij doorgeven, dat ik dat weer aan de cliënt door kan geven. Maar ook mijn eigen gidsen, daar probeer ik zoveel mogelijk in open contact mee te staan. En die, uh, ja, zeg maar de wezens, de zielen daar, die hebben een, een groter overzicht...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 Die veer, dat uh, is sinds ik uh, heel duidelijk contact had met een van mijn gidsen, die heet Whitefeather. En daar was ik zo ontzettend blij van... Um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 Ja, uh, ik zou eigenlijk aan je willen vragen. Wil je de volgende nummer aankondigen? Het volgende nummer is van uh, Merlin's Magic, Heart of Reiki. Dat uh, is rijke muziek en het is prachtig, heerlijk, ontspannend. Ik zou zeggen, geniet ervan.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 Um, Amber is natuurlijk geen kristal. Nee. Het is een, uh, een, een, een, een, een, een hars uh, miljoenen jaren oud. Klopt. Um, hij is van jou. Ja. Je hebt hem meegebracht. Van de mineralenwinkel. Van de mineralenwinkel. Ja. Kun je er iets over vertellen? Ik heb hem nog niet zo lang. Ik ben hem uh, nog aan het leren kennen, zeg maar. Het is net als een uh, nieuwe... Een nieuwe vriend die je uh, langzaam moet leren kennen. Ik heb wel gebruikt tijdens de kristallen schedels sit-in. Die heb ik bij uh, Davids in Haarlem gehouden afgelopen woensdag. Daar konden mensen nee? kiezen voor een ofwel een kort consult ofwel een sit-in met kristallen schedels. Um, dat houdt in dat je, ik had meerdere schedels mee, dat je kan kiezen met welke je even wil zitten.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 Met mijn handjes. Dat voel je vanzelf. Hij ja. doet een hoop met je. Ja, dus uh, ik, ik, uh, ze zegt dat blijf me even zitten. Want uh, jij geeft me rust. Dus nou, <lacht> ik bleef gewoon zitten met dat gekke ding in mijn hand. Ik zit <lacht> nog steeds een één ding. <lacht> maar misschien aan het einde van de uitzending niet. Dus dat laat ik dat nog even weten. Oké, okay, is goed. Dan houden we je aan. Um, je geeft dus ook uh, handgeschreven... Uh,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 Maar uh, het, is, het is in zekere zin van overgenomen worden. Wat niet eng is. Het klinkt misschien eng, maar dat is het niet. Volgens mij heeft Mozart zo'n hele hoop comp uh, composities gemaakt. Oh, dat zou energie. heel goed kunnen, ja. Dat hij ja. dus ingekregen in heeft. Ja, ja. ja leuk. Um, het wordt vaak cadeau gedaan. en Dat kunnen ze ook gewoon bij jou bestellen. Ja, en via je mineraalwinkel. Ja, via de webwinkel uh, kan je dat bestellen. Ja, ja Via de webwinkel, oké. Okay. Ja. Ja. Maar joh, hoe gaat het met jou? Uh, ja, goed. Met de schedel bedoel ik. Ja, met, ja, met mij ook. Want een schedel natuurlijk. Ja. Uh, ja, nog steeds uh, goed. Ik, uh, hij neigt een beetje naar rechts. Waarom weet ik niet, want ik had hem recht in mijn handen. Ja, beats me. Maar Volgens mij wilde je meer zelfvertrouwen geven. Je zelfvertrouwen, oké. Okay. En Marjelle, heeft het invloed, want er staan drie schedels nu op tafel, ja. de drie verschillende maten. Heeft het ook invloed dat die andere twee daarbij staan? Dat ze op elkaar resoneren of zo? Ik, ik denk zeker dat ze op elkaar resoneren. Uh, we hebben dus net ook, had ik ze even bij elkaar gezet om uh, kennis te maken. Die andere twee zijn van bergkristal. En bergkristal staat er sowieso onbekend dat het uh, andere stenen um, nog krachtiger maakt. Dat het ze versterkt. Dus het feit dat zij erbij staan, het versterkt alleen maar de werking um, waar deze amber mee bezig is. Okay. En wat gebeurt er nou als ik die andere neem? Vindt die het niet, die het niet leuk? Het probeer maar, zou ik zeggen. Kijk wat er gebeurt. <laughs> Gaat er echt wat anders gebeuren dan? Nou, niet zozeer. Nou ja, in de energie natuurlijk wel. Ik denk dat je het gevoel krijgt dat je hem gelijk weer terug moet leggen. Want volgens mij is het heel erg de bedoeling dat je met allebei je handen die amberschedel vasthoudt. Maar probeer het maar, dan voel je oh, het zelf. Zou ik het proberen? Ja. Sorry, ik laat je even los. <laughs> de vorm... Uh... Ik heb begrepen, het is al miljoenen jaren oud, hè, die ja. kristallen schedels. Ja. Bij, de, bij de, de maya's en zo waren ze dus ook al. Ja. Uh, een, een kennis van ons, uh, Yvonne Lips, heeft gemediteerd met schedels mm -hmm. in Egypte, in de piramides, is nog geen maand terug. Dat was een enorme beleving. Ja, dat geloof ik. Uh, maar hoe komt het aan die vorm? Is het één brok uh, bergkristal en hebben ze daar met een hamer en een bijteltje de vorm van een kristal? Schedel ja. aangegeven, dus want ik bedoel, je vindt niet een schedel. Nee, nee, dat misschien. zou wel. Tenminste, ik heb ze nog nooit zo gevonden. <laughs> uh, zou ook wel eng zijn. Ja, de oh, recente, ja, is, ja. Uh, maar weet je, ik, ik zet deze toch even terug, want hij is koud en Sie dat je wel. Yes. Het is niet de bedoeling.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 Maar goed, het volgende nummer. Je... Het volgende nummer is van Waira. En dan ga ik proberen de titel goed uit te spreken. Mijn Leo Lea Leola. Muziek kan ik wel weer stellen. Welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Marielle Diemel. Zij is eigenaar van een webwinkel, de Mineralenwinkel. Ze is werkzaam als reader, coach en healer. Maar werkt bijvoorbeeld ook in de Amsterdamse nieuwe tijdswinkel, Himalaya. Ja. Dat is een, uh, ja, een nieuwe tijdswinkel die mm -hmm. de deel uitmaakt ook van de winkels serie winkels van ja. Wijsheid. Maar onder andere ook Ananda in Haarlem. Uh, ja lid van is, om het zo maar even te noemen. Want ze is een hele hoop wijsheid in een heleboel winkels. Behoorlijk, ja. Je mag er ook alleen werken als je heel wijs bent, hè? Oké, okay. ja. dus we hebben hier een wijze vrouw. <laughs> Ik zag niet een wijze oude vrouw, maar we hebben een wijze vrouw. Een wijze jong meisje, ja. ja.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 Aan de andere kant is mijn, uh, mijn werkgever, mijn baas, ook uh, heel uh, lief en gul in het delen van tips. En van gooi je zou dat eens moeten doen of dat eens moeten doen. Anders mag je eigenlijk geen nieuwe tijdswinkel hebben als je er ja, lukt, zo in de Nee, leven het staat. is gewoon uh, ja, een in volledige openheid en transparantie. En uh, ze zijn ook heel blij voor me. En wat concurrentie betreft, uh, een fysieke winkel is heel anders, anders dan ja, een nou, webwinkel. Ik denk dat het een aanvulling is precies. Ja. En dit is meer verbonden aan mijn praktijk dan dat ik echt uh, een winkel uh, bestier. Oké. Okay. Nou kies jij bijvoorbeeld.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 allemaal leuke dingen doen, wat nog helemaal in de brainstormfase is. We waren vanmiddag aan het brainstormen voor alle leuke nieuwe dingen die we gaan opzetten. En wat gave betreft, zijn we daarin redelijk hetzelfde. Ja, ze voelen elkaar heel goed aan. Oké.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 bij de voeten moeten hebben voor de aarding of in de handen om de energie in op te nemen. Ik, ik richt me niet zozeer op de chakras. Maar, maar volg echt mijn gevoel in... Uh, gevoel, in ja, intuïtie eigenlijk. Klopt. Ja, mooi. En is, is de, um, de, de steneninkoop of de, de behandeling anders dan de schedelbehandeling?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 De groet van jongens, we zijn er weer. Mm -hmm. He, leuk je te ontmoeten. Leuk om te samen te zijn. En Bless B is Wees Gezegend. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een eindigingsgroet. Um, op die cd van Oriade staat een uh, kaste cirkel Dat is een, een, een ceremonie. En daar gaan we nu een stukje van beluisteren. Europese traditie verschijnt de god tijdens de uh, meiviering als uh, de groene man. En uh, ja, belt aan de groene man, de groene vrouw. Uh, op 8 mei aanstaande is er in Amsterdam een, uh, een processie, een uh, godinnenprocessie. Dan wordt de godin weer teruggehaald naar de stad. Het gebeurt jaarlijks. Dat wil zeggen, het was vorig jaar voor de eerste keer. Ik was daarbij en ik moet zeggen, het was een enorme happening. Uh,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 de nobele eer gehad om het manuscript te mogen lezen wow. uit losse vellen heb ik het helemaal bestudeerd en gedaan uh, ik kreeg van de week als een van de eerste denk ik in Nederland het boek toegestuurd wat dus 19 mei pas uitkomt en het script heb je nog bij je liggen het script heb ik hier ook meegenomen ik moet er niet aan denken dat het uh, in verkeerde handen zal vallen Um, ja, waar gaat het boek over? Nou, het boek wil eigenlijk zeggen dat sommige dingen in je leven uh, gebeuren zonder dat je er invloed op hebt. Um, het begint bijvoorbeeld met een, uh, een, een, een, een, een, een hoe heet zo'n jongen, misdienaar. Die dus bij een priester komt en dan de kruik met wijn mag vullen. Voor uh, de, de dienst. De dienst. De mis. En hij laat de kruik vallen en dan is er geen wijn meer. Mm. En het is zondag. Alle winkels zijn dicht. Oh, yeah. Waar haal je in vredesnaam, ik wou bijna zeggen in godsnaam, wijn vandaan op zondag. <lacht> Zandvoort is het nu wel, is maar oké. Okay. Wat doet hij? Uh, ja, de Joodse mensen hebben natuurlijk op zaterdag de Sabbat. Mm. En die zijn op zondag gewoon open. Het kwartje bij mij viel daarom sommige agenda's op oh, ja. zondag beginnen en sommige agenda's op maandag Schrek. beginnen. Maar dit even terzijde.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 Toen dacht ik, ja, mijn handen zijn niet meer warm. Dus ik denk dat dat het teken is dat ik hem gewoon even neer moet zetten. En toen ik hem neerzette, toen voelde ik dus van af... Um, uh, van, eigenlijk mijn keel tot aan mijn tenen voelde ik de tinteling. Toen zeiden ze ook van, ja, doet je hoofd niet mee? Toen zei ik, nee. Maar dat schijnt altijd zo wel te zijn, want dat ik, uh, mijn hoofd en mijn lichaam... Uh, mijn gedachten en gevoel zijn toch altijd twee. En dat is wel We duidelijk. moeten nog even samenkomen. Ja. Dat is nu ook weer duidelijk. Maar uh, dat is dus nu het gevoel ook uh, wat ik heb. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Marielle, ja. ook ontzettend bedankt. We hebben Tegende. voor jou een aardigheidje. Of een aardigheidje. Het is een heel mooi spel. Oh. Het is mede door Rob ontwikkeld. Onder andere ook met Peter Tone. Wat leuk. Het is het 2012 inspiratiespel. Dankjewel. mooi. Ja, geniet ervan. Het is echt, uh, ik vind het een heel mooi spel. Ik ken en, hem inderdaad. Ik heb hem al stiekem ergens gezien. Oké. Okay. En ik weet dat er ook heel veel Maya astrologen mee werken. Ja. Yeah. Dus het is echt een, een, heel, mooi, een heel mooi spel.